Abukir en Abouzir In de mooie witte stad Alexandrië woonden eens twee mannen. Ze waren buren. De ene man heette Aboukir. Hij was verver van beroep. En zijn buurman heette Abouzir. Hij was barbier. Abukir was een boef, een nietsnut, een leugenaar. Luister maar. Op een mooie ochtend kwam een klant de ververij van Aboukir binnen. Hij droeg een wit linnen doek over zijn arm en zei... Goedemorgen, verver Aboukir. Kun je deze witte doek prachtig okergeel voor me verven? Natuurlijk, heer, okergeel, dat kan. Overmorgen is de doek klaar. Het kostte tien drachmen. Zou u die vast vooruit willen betalen? De verf is duur, heer, en de zaken gaan niet al te best. De klat betaalde tien drachmen vooruit. Zodra hij was vertrokken, liep Aboukir naar de markt. Daar verkocht hij de wit linnen doek aan een opkoper. Toen ging hij naar het theehuis. Hij at en dronk tot alle drachmen op waren. Twee dagen later kwam de klant zijn geverfde doek halen. Abukir zag hem uit de verte aankomen en begon te jammeren. O heer, o, er is iets vrees is gebeurd. Vannacht zijn dieven mijn ververij binnengedrongen. Ze hebben uw mooie okergele doek, die heen te drogen gestolen. Alexandrie heer is een slechte stad. Maar Abukir loog. Hij jokte dat hij groen en okergeel zag. De mensen wisten dat wel en daarom kreeg Abu Kier steeds minder te verven. Zijn buurman Abu Zir daarentegen was een eerlijk en rechtschapen man. Hij verbaasde zich erover dat er altijd bij Abu Kier werd ingebroken... Hij ging naar hem toe en vroeg... Zeg, buurman Abu Kier, bij jou wordt altijd ingebroken en bij mij nooit. Hoe komt dat toch? Ik begrijp dat niet. Ach, buurman Abu Zir, ik zal het je maar vertellen. Er is nog nooit bij mij ingebroken en er is nog nooit iets gestolen. Maar er valt met verven zo weinig geld te verdienen dat ik de mensen wel moet voorliegen. Anders ga ik dood van de honger. Abu Kier had wel een beetje gelijk. De zaken gingen slecht in Alexandrië. De mensen werden steeds armer. En dus besloten beide buren hun huis en winkel te verkopen en naar een ver en vreemd land te reizen. Aan boord van het schip dat hen over zee voerde waren er wel 120 kooplieden. Abu Zir ging rond en riep. Wie wil er geknipt en geschoren worden? Ik ben Abu Zir, de knapste kapper van Alexandrië. Voor tien men ziet u weer als nieuw uit. Kapper Abu Zir knipt op het voordek. De kooplieden stroomden naar het voordek. En Abu Zir knipte en knipte van de vroege morgen tot de late avond. Hij verdiende veel geld. Maar die luie nietsnut Abu Aboukir deed alsof hij zeeziek was. Twintig dagen lang lag hij lui in zijn hut. Hij at de hele lieve lange dag en Abu Zir zorgde voor hem. Na twintig dagen bereikte zij het vreemde land. Het schip meerde aan bij een onbekende stad. Abuzier zei: "Kom mee, buurman Abukir. Wij gaan de wal op. Ik huur een mooie winkel en ga de mensen knippen, wassen en scheren. Wat ga jij doen?" "Ach, buurman, ik voel me nog zo ziek. Mag ik met jou mee naar jouw nieuwe winkel? Zodra ik beter ben, ga ik ook aan de slag." Abuzier vond het goed. Hij had medelijden met Abukir. In de stad huurde hij een kapperswinkel en omdat hij zo'n knappe barbier was, kreeg hij het geweldig druk. Het ging hem voor de wind. En Aboukir profiteerde daarvan. Tachtig dagen lang hield hij zich ziek. Zijn goede buurman zorgde voor alles, geld, voedsel, onderdak en kleding. Maar toen werd Aboukir zelf ziek. Hij had veel te hard gewerkt... Hij ging naar huis en klaagde: oh, "Buurman Abukir, ik voel me toch zo ziek. Zou jij een dokter willen halen alsjeblieft? Ik kan niet meer op mijn benen staan. Mijn hoofd bonst, mijn handen trillen. Oh, arme buurman Abuzie. Ach, oh, ik ga nu direct een dokter halen." "Maar wat deed die gemeene Kier? Toen zijn zieke buurman van pijn bewusteloos was, stal hij al het geld uit Abuzie's broekzak. Hij deed de deur op slot en ging lekker de stad in." Zijn zieke vriend liet die liggen. Hij pijnste er niet over om een dokter te waarschuwen. Hij wandelde door de stad en hij zei tegen zichzelf: Wat een mooie stad en wat een aardige mensen. Maar hun kleren er wel in tonen uit. Allemaal wit of blauw. Wat vrienden. Ik loop eens naar een ververij toe en vraag aan de verver hoeveel kost het verven van een zakdoek. Zo gezegd, zo gedaan. De verver vertelde hem dat het verven van een zakdoek twintig drachmen zou kosten. Hij had maar twee kleuren, wit of blauw. Toen zei Aboukir... Uh, beste man, ik ben een meesterverver. Ik kan in rood en groen, okergeel en paars verven. Kan ik niet bij u in dienst treden? De verver keek bedenkelijk. Hij antwoordde... Oh, dat gaat niet hoor. In onze stad mogen slechts veertig ververs hun beroep uitoefenen. Het vak gaat over van vader op zoon. Vreemdelingen kregen nooit een kans, nee hoor, oh, dat lukt u nooit. Maar Abu Ghir was niet dom. Hij liep naar de koning van het vreemde land en zei... Heer koning, in Alexandrië was ik een beroemd meesterverver. Ik verfde het linnen in alle kleuren van de regenboog. Zou u mij alsjeblieft vergunning willen geven om in deze mooie stad een ververij te beginnen? De koning was erg verbaasd. Alle kleuren van de regenboog... Dat was nog eens iets anders dan wit en blauw. Vriendelijk, zei hij. Goed, ik stel u op de proef. Ik schenk u 2000 dinar, een paard, een mooi kleed om te dragen, 500 doeken om in alle kleuren van de regenboog te verven. Ik schenk u ook twee bedienden om u te helpen. En laat maar eens zien wat u kunt, meester Verver. En zo werd Abukir een rijk en vermogend man. Hij verfde en verfde. De mensen waren erg tevreden. De klanten stroomden toe. Na dertig dagen mocht Abukir zijn ververij koninklijke ververij noemen. Hij had het zo druk dat hij de arme Abuzier helemaal was vergeten. Abuzier kwam na dertig dagen weer bij bewustzijn en sprak. Waar zou Abukir toch zijn? Het is hier zo stil. En waarom ligt mijn broek op de grond? Wat is er toch gebeurd? Hij trok zijn broek aan. Maar wat is dat? Zijn broekzakken waren binnenstebuiten gekeerd. Ze waren alle twee leeg. Zijn geld was verdwenen. Bedroefd vroeg Abu Zier zich af. Wie zou dat hebben gedaan? Zou Abu Kier mij, zijn zieke buurman, hebben bestolen? Wat zou dat gemeen zijn? Abu Zier ging de stad in. Bij een grote ververij stonden wel duizend mensen. Abu Zier vroeg wat er aan de hand was. Een oude man met een lange witte baard vertelde het hem. Hier, vreemdeling, woont de knapste verver van het hele land. Hij heet Abu Kier en hij verft kleuren in alle kleuren van de regenboog. Abu Kier. De arme Abu hief zijn handen ten hemel en riep uit. De hemel, zij dank mijn goede buurman Abu Kier. Ik heb hem teruggevonden. Allah, zij dan. En Abu Zier liep de ververij binnen op zoek naar zijn verdwenen buurman. Hij vond hem achter in de ververij. Zodra Abu hem zag, barstte hij bijna van woede. Hij schreeuwde hem toe. Wat kom jij hier doen, lelijke boef? Speer je weg? bedrieger! bedien de ramsel die slampamper de deur uit. En laat ik je nooit meer zien, hè? Schreeuwend joegde de bediende de arme Abu Zier de deur uit. Buiten jouwden de omstanders. Abu Zier voelde zich zo beschaamd en verdrietig dat hij aan een voorbijganger vroeg. Waar kan ik hier een bad nemen, goede man? Kunt u mij vertellen waar ik het badhuis vinden kan? De voorbijganger keek hem vreemd aan. Hij antwoordde, Jij zit zeker een vreemdeling hier. Baden kunt je alleen in de rivier. Deze stad heeft geen badhuis. Dat hebben we hier nog nooit gezien. Toen kreeg Abu hier een schitterende inval. Hij liep regelrecht naar het paleis van de koning. Hij vertelde hem hoe mooi de badhuizen in Alexandria uitzagen. Hoe heerlijk warm het water was. Hoe goed baden voor de gezondheid was. Hoe lekker de zee prook. De koning luisterde aandachtig en zei toen... Een schitterend idee, mijn beste Abu Zir. Prachtig. Ik schenk u de beste bouwmeester van het land en tien jonge mamelukken om u te helpen. Ik schenk u goud om het beste badhuis te bouwen dat ooit zal bestaan. Beter en mooier en groter dan de badhuizen in Alexandrië en Caïro. Nu was Abu Zir een gelukkig man. Midden in de stad verrees een kostbaar badhuis. Alle mensen mochten drie dagen gratis baden. Op last van de koning stroomden vierduizend belangrijke mannen naar het badhuis, elk met honderd dinar in de hand. Schatrijk werd Abu Zier, schatrijk. Abu Kier had ervan gehoord. Nieuwsgierig ging hij naar het badhuis toe en vroeg zijn vroegere buurman. Waarom ben jij mij nooit eens opzoeken in mijn koninklijke ververij? Waarom heb jij nog niet meer iets van je laten horen? Ja, nou, nog mooier. Ziek en arm ben ik bij je gekomen en je hebt me de deur laten uitranselen. Je hebt me bespot en gehoond. Je hebt me als een dief laten wegsturen, lelijke leugen, naar die je bent. Toen begon Abu Kier opnieuw te liegen. Hij kon het gewoon niet afleren. Huigelachtig, zei hij tegen Abu Zir. Oh, mijn vriend. Oh, wat een verschrikkelijke vergissing! Ik heb een schrik de deur uit laten ranselen. Oh, ik wist niet dat ik met abuist u voor oh, oh, had. ik had u niet herkend. Oh, ik schaam het niet. Wil u me niet vergeven. Nou, Abu Zier was niet dragend. Hij schonk de lelijke abu vergiffenis en zei vriendelijk. Goed, buurman, we praten er niet meer over. Ga een heerlijk bad nemen. Laat je insmeren met geurige zalven en geniet van het warme water. En vertel me straks maar hoe je hebt genoten. Abukir nam een warm bad. Abukir liet zich met geurige reukzalf insmeren. Hij bewonderde alle rijkdom in het schitterende badhuis en toen werd hij jaloers. Hij kon het niet verkroppen dat het Abouzir zo goed was gegaan. Na het bad ging hij naar hem toe en zei... Het was heerlijk, heerlijk, mijn goede vriend. Ik ben je erg dankbaar. Maar ik heb één ding Spreek vrij uit, Abu Kier. Wat heb je gemist? Je weet toch, Abu Zier, dat de koning erg behaard is. Na het baden zou hij met een ontharingssal moeten worden ingesmeerd. Dan raakt hij al die lastige haren kwijt. Zou jij zo'n niet moeten maken? Abu Zier dacht diep na. Oh, dat was nog niet een slecht idee. Hij riep zijn opperbadmeester bij zich en zei tegen hem. Opperbadmeester, ga naar de zalfmengerij en maak mij de lekkerste ontharingszalf die ik ooit heb gezien en geroken. Kom pas terug wanneer je klaar bent. Neem woning, ambrosijn en klaver, meng dat met nectar, basilicum en melk En doe er roze blaadjes doorheen, opperbadmeester. Doe uw best. De valse, jaloerse aboukier holde intussen naar het paleis, naar de koning. Heigend stramde hij de kroonzaal binnen en viel op zijn knieën voor de troon. Hij stamelde: Heer, heer kon, koning, pas op, pas op, kijk uit. Abouzier, laat een ontwaringszalf maken. Maar dat is helemaal geen ontwaringszalf. Heer koning, dat is een gemeen drift. Abouzier wil u doden, heer koning. De koning schrok geweldig. Hij reed in zijn gouden koets met tien zwarte paarden naar het badhuis. Hij nam een heerlijk bad en liet zich door de tien jonge mamelukken masseren... Toen deed Abu Zier het gordijn opzij en zei... Heer koning, de opperbadmeester heeft een heerlijke ontharingszalf gemengd. Een zalf met honing en ambrosijn, met klaver en nectar." en roze... Dat blagen. had je gedacht, jij lelijke bedrieger. Jij wilt mij doden met die zogenaamde ontharingszalf. Niets daarvan. Bedien hem, bedien hem. Stop die ellendeling in een grote zak. Vervaar die zak en breng hem aan boord van mijn schip en vaar dan tot onder het raam van mijn kamer. De bedienden deden wat de koning hen had bevolen. De huilende Abouzir werd in een grote zak gestopt. De zak werd met een stevig touw dichtgeknoopt en aan boord van het schip gebracht. Och, wat huilde en jammerde Abouzir. Niets kon hem meer helpen. Zodra ik vanuit mijn raam een teken geef, smijt je de zak overboord. Dan zingt Abouzir naar de bodem van de rivier. Dat is zijn straf. Maar de schipper van de woord had medelijden met Abouzir... Stiekem hielp hij hem uit de zak te ontsnappen, onderin de bruin. In plaats van abouzier stopte de schipper er een zware in. Hij keek omhoog. Daar, ja, daar gaf de koning een teken. Smet die bedrieger overboord, schipper. Sleur dat zak uit de ruim en werf hem in de rivier. Maar toen de koning zijn hand uit het raam stak, gleed een kostbare ring van zijn vinger. Zijn toverring. De ring die hem de macht over zijn onderdanen gaf. De koning schrok. Als de hoofdlingen het zouden merken, hij besloot er niets van te zeggen. Hij keek uit het raam en zag hoe de schipper de zware zak overboord wierp. Klons. Ringen in het water. Weg. De schipper voer weg. Hij ging naar het ruim en zei tegen de bedroefde Weet Wees maar die bang weer, abouzier. Zullen we ook fijn gaan vissen? Aboezier ging naar het dek toe. Hij nam een groot schepnet. Hij stak het in het water... En een prachtige goudglanzende vis zwom erin. Oh, wat had Abu trek in een lekkere vis. Hij nam de grote vis mee naar beneden en sneed hem open maar. Wat was dat? Schipper, schipper kom eens kijken. In de maag van de vis vind ik de ring van de koning, de tovering. Ik moet hem terugbrengen schipper. Keer de boot om en vaag terug. Even later stond Zir voor de koning. In zijn hand flonkerde de kostbare tovering. Heer koning, ik heb uw ring gevonden. Een grote vis had hem opgeslokt. Ik kom hem u terugbrengen, koning. Nooit, nooit heb ik u willen doden. De koning was buiten zichzelf van vreugde. Hij omarmde Abu Zir, kuste hem op beide wangen en zei toen... Abu Zir, gij zijt de eerlijkste en rechtschapendste man ter wereld. Gij brengt mij mijn verloren ring terug... Waarom heb ik toch die valse Aboukir geloofd? Die bedrieger die niets nut. Toen vertelde Abouzir alles wat er gebeurd was. De koning luisterde en luisterde, wel een uur lang. Ten slotte zei hij: Abouzir, ik schenk u een schip met voltallige bemanning. Ik zal het schip laten volladen met goud en zilver, met edelstenen en wijn. Vaart terug naar uw land en word een rijk man. Maar Aboukir zal zijn gerechte straf niet ontlopen. Bedienen! Al breng hem hier. Onder toezicht van de koning werd de valse Aboukir in een grote zak genaaid. De koning wierp de zak uit het raam en keek toe hoe Aboukir naar de bodem zonk. Hij had zijn vreselijke straf voor zijn banggedrag gekregen. Weken later spoelde zijn lijk aan. Hij werd begraven. Jaren later stierf ook Abu Zir. Hij werd naast zijn oude buurman begraven op een plek waar later de mooie stad Abu Zir werd gebouwd.